Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld en is weer thuis. De politie is dus nog steeds op zoek naar de daders. De vele regenval van het weekend heeft ervoor gezorgd... dat minder mensen een openlucht-evenement hebben bezocht. Bijvoorbeeld Seel den Helder en de Marinedagen. De afgelopen vier dagen kwamen daar ongeveer 350.000 mensen op af. 150.000 minder dan waar de organisatie op had gerekend. Het Festival Klassiek in Den Haag trok ook minder bezoekers. De optredens werden door 36.000 mensen bezocht. Een baby heeft 40 uur in een ventilatieschacht van een wooncomplex in de Spaanse stad Alicante gelegen en dat overleeft. De zuigeling hield er een gebroken armpje en wat verwonding aan over, maar verkeert niet in levensgevaar. Een bewoner van het complex had de brandweer gewaarschuwd omdat hij dacht dat er een kat in de schacht vast zat, maar dat bleek dus de baby te zijn. De 26-jarige moeder is gearresteerd en wordt aangeklaagd voor poging tot moord.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 De AD-Tourgids. Nu in de winkel met Bon uit het AD. Voor 3,95. Koop hem nu. Langs de lijnen. Met Jeroen stophorst. Goedenavond, welkom bij het slotstuk van weer een mooie sportzondag. Aanvallen doet hij altijd en vandaag met resultaat. De Zeeuwse Leeuw is Nederlands kampioen. Ik dacht, nu is het gewoon volle man naar de finish rijden. Ja, dan staat Gerard daar en dan komen het toch even alle emoties los. Tranen in zijn ogen had hij Johnny Hogerland. We horen zometeen alles over het Nederlands kampioenschap Bart Voskamp hier in de studio. Emoties zijn er ook geweest op het hockeyveld van Rotterdam. Nummer 14 nam afscheid van het hockey. Teun de Nooyer speelde zijn laatste wedstrijd. Nou, je bent toch gewoon één keer sta je, sta je stil bij uh, van wat voor speler wij afscheid nemen. Nee, dat is uh, wat mij betreft wel uh, de beste ooit. Nou dus Maurits Hendricks over Teun de Nooijer. Meer aandacht voor hockey is er zometeen ook met de verrassende winnaar van de World League Hockey, de Belgen. In regenachtig Rotterdam werd er niet alleen gehockeyd. Ruiters en paarden kwamen in het Kralingse Bos in actie op het CHIO. Het gaat erom dat zij mij vertrouwt dat ik haar zodanig bij de sprongen breng... dat ze zich geen zorgen hoeft te maken dat ik, dat ik haar verkeerd breng. Jeroen Dubbeldam was dat over zijn paard Utasha. En natuurlijk gaan we terug naar het EK van 1988. We zitten tussen de halve finale en de finale in... en een opmerkelijke rol in deze aflevering voor de teletoeters. Tot 11 uur in langs de Lijn. Maar eerst gaan we naar Zuid-Afrika, uh, de situatie van Nelson Mandela. Hij is kritiek, uh, al dus Jacob Suma, de president van Zuid-Afrika. Hij verklaarde dat vandaag, is op bezoek geweest, heeft gesproken met de artsen van Mandela. We gaan naar Ellis van Gelder in Zuid-Afrika, onze correspondent. Ellis, uh, de situatie kritiek, uh, is het dan echt een kwestie van uren wellicht wel? Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, maar het is wel voor het eerst dat ze dit zeggen. Eigenlijk sinds uh, twee weken dat Mandela nu in het ziekenhuis ligt, hebben we de hele tijd gehoord dat het uh, serieus was. En dat zijn situatie stabiel werd, was en ook zelfs dat dus hij nog vooruit ging. Dus ja, dat ze nu zeggen dat het de afgelopen 24 uur uh, kritiek is geworden, dat is uh, zeker zorgelijk. En uh, betekent dat ook dat de bevolking nu echt rekening houdt met de dood van uh, Nelson Mandela die ja, toch echt niet lang meer gaat duren? Ja, president Zuma heeft nu in ieder geval iedereen nog opgeroepen om heel hard voor Mandela te bidden. Zodat hij het misschien toch nog, nog redt. Uh, maar eigenlijk wat je wel heel erg merkt in Zuid-Afrika, ja, hij ligt nu al een paar weken in het ziekenhuis. En de afgelopen jaar is hij ook echt wel in en uit het ziekenhuis geweest. Ja, eigenlijk is het ook wel een soort berusting. Mandela is een oude man en op een gegeven moment moet ze hem toch gewoon laten gaan. Hij heeft zoveel voor het land betekend. En Zuid-Afrika is er ook wel steeds meer klaar voor om hem te laten gaan. Hij is 94, Mandela. Um, betekent dat dat, dat ja, alles ook op hem gericht is, ook nu uh, in de media? Alles gaat daarover? Is het alles overheersend? Uh, nou, dat zou ik niet zeggen. Ik denk juist ook wel omdat dus mensen ondertussen gewend zijn dat hij in het ziekenhuis ligt. Uh, ja, dat daar niet uh, alle media op gericht zijn. Ik denk wel morgenochtend uh, ja, dat er veel over gesproken gaat worden. Omdat we eigenlijk de afgelopen twee weken heel weinig wisten. Het ging de hele tijd serieus, maar stabiel. Ja, nu blijkt er dus echt kritiek te zijn. Dus ik denk wel morgenochtend als dit nieuws echt uh, doorcijpelt. Want deze verklaring is echt pas net afgegeven. Uh, ja, dat dan zuid Afrika zich toch wel heel, heel erg veel gaat maken en het absoluut het nieuws gaat overheersen. Oké. Okay. Alice van Gelder vanuit Zuid-Afrika... ...als er meer nieuws is, dan horen we dat van jou. Dankjewel. Ja, ik zei het al, het was vandaag de dag van Johnny Hoogland. We gaan maar verder met de sporten. In de kerkraden veroverde de wielrenner van Valkanserlei DCM... ...de nationale titel op de weg. Tom Dumoulin van Argo Shimano werd tweede... In Orica Green Age coureur Sebastian Langeveld pakte het brons. Voor Hogeland was het zijn eerste grote overwinning bij de profs. Die drie koplopers, Bram Tankink, Sebastian Langeveld en Johnny Hogeland in een afdaling. Het gaat snel nu. Ik heb eigenlijk geen moment gedacht aan kampioen worden. Ja. Zelfs niet toen we met die drie waren. Hier komen ze door. Laatste rondje voor Hogeland, Tankink en Langeveld. Dat is de slagorde. Ja, ik win sowieso al niet erg veel. En uh...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 Langeveld? Ja, ik zeg doorrijden, want Dumoulin komt. En uh, ik rij hoe niet klim op kop. En ik los gewoon Sebastien. En daar gaat hij inderdaad. Johnny Hoogland met de demarage. Johnny Hoogland, die probeert Sebastian Langeveld los te rijden. Dat is natuurlijk de enige manier. Ja, we hadden heist de bespreking en uh, Jean-Paul zei van... Uh, de visie, Johnny. Ja, jij doet toch maar uh, je eigen ding. Dus uh, niet negatief, maar...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 Uiteindelijk wordt ik kampioen. Johnny Hogeland, 30 jaar oud, hij is van 13 mei 1983, komt nu die laatste bocht door en dan weet hij het hoor. En jawel, dan kan hij gaan juichen. Wacht, wat zal hij blij zijn met die overwinning? Johnny Hogeland, Nederlands kampioen. We gaan erover verder praten over het kampioenschap en over Hogeland zelf natuurlijk met Bart Voskamp, onze wielanalist. Bart, welkom. Um, Word je er blij van? Johnny Hoogland, kampioen ik van Nederland? Word, ik word er heel blij van. Het is een afvallend ingestelde renner. Het, hij heeft zeker de gunfactor. Nogal, ja, hè. Uh, iedereen ja. is blij van. Ja, precies. Iedereen zit bijna met tranen en zijn ogen te kijken. Die jongen heeft veel van meegemaakt. Dus hij, het is hem gegund. Hij was vandaag gewoon, denk ik, samen met Terpstra was hij de beste. Mm -hmm. Nou goed, Terpstra is niet aan te pas gekomen, maar dat hij won. En uh, ja, Je zit dan te kijken naar, naar Sebastian Langeveld. Dat is een stylist. Een stylist Die zit heel mooi op zijn fiets. Johnny is een werker. Ja, en dan zie je gewoon op de laatste klim dat hij gewoon bij hem wegrijdt. En dat, uh, nou, dat doet maar wel goed. Ja. Had je dat verwacht dan? Dat hij, want hij zei van ik Nee, ja, eigenlijk niet. Nee, nee. Ik, ik had het ook niet verwacht. Uh, ja, als, je, als je Sebastian Langeveld ziet rijden... dat ziet er zo makkelijk en indrukwekkend ja. uit. Die heeft een goede sprint. Ja, dan moeten ze één klimmetje oprijden eigenlijk nog. Die denkt, nou, die, die blijft er wel aanhangen. Dan, uh, dan is het bekeken. Maar zo zie je maar dat de wielersport toch uh, zijn verrassing heeft. Ja, en ook fijn voor ons als volgers. Die rood-wit-blauwe trui zien we zaterdag terug. Ja, als het door de Fransen start gaat. En dat is heel fijn dat hij hem aan heeft. Want uh, het is toch iemand die erin vliegt en van voren, van voren zit. Dus dan uh, hebben we gelijk een heel goed herkenbaar punt met ja. onze rode blauwe trui. Altijd lekker. Ja, Hogeland. Hij uh, was emotioneel na het behalen van zijn titel. En ook de leiding van vakantieleider DCM was in alle staten. Steven Dalebout sprak met ploegleider Michel Cornelissen. die ook helemaal euforisch was. Ja, het is natuurlijk toch altijd een hele spannende wedstrijd. En. Uh...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 ja, we hebben eigenlijk altijd de koers in handen gehad en uh, nooit het initiatief aan in een andere ploeg overgelaten. Wat zijn die harde noten die uh, gisteren gekraakt zijn dan? Ja, nee, gewoon uh, ja, bijvoorbeeld ja, heel raar, maar Johnny was vorig jaar de eerste ronde weg natuurlijk. Ja, en nu is het lieve. Ja, en, uh, maar Johnny was vorig jaar ook al een van de beschermde renners, omdat Johnny natuurlijk op dit soort rondjes uh, heel goed tot zijn recht komt. Maar hij heeft er altijd wel een handje van inderdaad om iets te vroeg weg te gaan. Ja, precies. En uh, nu heb ik een keertje echt heel lang gewacht voor zijn doen. En uh, dat heeft geresulteerd in een mooie, heel mooi kampioenschap. Toen hij in die kopgroep kwam met drie, was toen jou ook al meteen duidelijk dat hij sterk genoeg was om dit eventueel te kunnen gaan winnen, deze koers? Nou ja, dan begin je natuurlijk te praten en uh, dan begin je te geloven. En dan ga je terugdenken, ja, Johnny Hoogland bij de amateurs won je 18 koersen op een jaar. En ik heb hem ook wel eens in het tweede zien worden in de druivenkoersen als amateur tussen alle profs in. Dus hij kan wel, op zulke parcours kan hij heel goed aankomen. En, dus we hadden er wel vertrouwen in, maar ja, je zit wel met Langeveld natuurlijk. Wat gewoon een van de beste eendaagse wedstrenners is van uh, misschien wel bijna van de wereld. Of ja... Zeg ik niets verkeerd. Hè? Johnny Hoogland wint niet zoveel. Hè? Uh, heeft dat ook aan hem geknaagd de afgelopen jaren? Uh, misschien wel. Dat kan je best aan hemzelf vragen. Maar ik denk dat Johnny natuurlijk op een gegeven moment bij de profs vooral bekend is geworden. En ook heel populair door zijn aanvalslust. Altijd maar knallen, altijd maar rammen. En uh, dat het winnen daar een beetje door ingeschoten is. En dat hij nou misschien uh, de smaak weer te pakken heeft van het winnen. Want uh, ja, het staat hem toch wel mooi, dat rood en blauw. Michel Cornelissen uh, was dat. Um, ja, vakantie leid DCM. Die ploeg heeft het dus goed gespeeld door te kiezen voor een boel kopmannen. Zes hè? Ja, ik denk dat het heel goed gezegd is. Zes kopmannen. En, uh, en niet uitgaan van, van twee sterke renners. Want het kampioenschap ziet er toch vaak heel anders uit. En ze hebben gewoon, uh, gewoon zes mannen voorgeschoven. En, uh, en op een kampioenschap heb je soms een hele rare sleutel. Hè? We hebben ook gezien dat liewe westera ja. Eigenlijk een van de kopman is. Nee, je zou normaal zeggen, die, die hou je achter de hand voor de finale. Zeker met wat hij kan. Ja, die rijdt in het begin al weg. Die offert zich eigenlijk volledig op. Uh, de Blanco-ploeg moet dan toch wat mannetjes opofferen om uh, terug te dat komen. Dat is belangrijk geweest dat Westza vertrok? Uh, ja, ik denk het wel. Uh, daarmee uh, is, heeft de vakantie natuurlijk op het gemak gezeten. En uh, moest Blanco achtervolgen. Dus die hebben toen wat, wat mensen toch al uh, opgesoupeerd. En uh, voor de moraal van de jongens is het fijn. Als er een ploegmaat voorop rijdt en zelf kun je op je gemak zitten. Ja, um, Hoogeland, dat werd net ook al verteld. Uh, die vroeger won hij dus koers naar koers bij de amateurs. Dit is een eerste grote overwinning, pas Helpt hem dat ook, denk je, om meer te winnen? Uh, ik, ik, denk een het een etappe? ik denk het wel. Kijk, uh, Michel Cornelis, dus een ploegleider, zegt net, hij heeft nu een keer kunnen wachten. En daardoor wint hij de koers. We moeten ook niet vergeten, dit is natuurlijk een nationale wedstrijd. Dus mm -hmm. het is wel een ander niveau. En ik denk dat Johnny groot is geworden, uh, ook bij de amateurs en bij de pros door zijn aanvalslust. Dus ik hoop niet dat hij met uh, het gewicht van de trui dat hij zich daardoor anders gaat gedragen. Maar gewoon erin blijft uh, vliegen. En uh, misschien een beetje zijn kop gebruiken. Maar het is het type rennen wat gewoon het van de aanval moet hebben. Dus dat uh, zou je ja. zeker niet moeten wat vergeten. Wat dat betreft is hij niet veranderd dit jaar. Want hij is natuurlijk, uh, hij is, uh, we hebben het Pikkeldaard-incident gehad... en hij is natuurlijk aangereden door die auto Ja, in Spanje. dus ik, ik denk wel. Uh, bedoel, ja, hij gaat de dertig over. Heeft natuurlijk twee hele kwalijke incidenten gehad. Uh, wat uh, nou ja, de laatste keer zeker bijna misschien wel zijn leven heeft gekost. Dus mm -hmm. hij zal wel meer over het leven gaan nadenken. En daardoor misschien toch ook wel op zo'n punt staat... van ja, mijn, mijn, mijn carrière moet nu echt gaan gebeuren. Ik ben de dertig gepasseerd. Ik heb nog uh, misschien vijf hele goede jaren. Dus misschien dat hij daar uh, heel verstandig mee omgaat. Ja, en het is heel fijn voor die ploegvakantie uit DCM... dat zo naastig op zoek is naar een nieuwe sponsor... Ja, dan moet je afvragen hoe belangrijk het is. Ik denk als je een, een, nationale, als je een sponsor zoekt uit Nederland... is dat denk ik van, van groot belang. Maar uh, ja, internationaal weet ik niet of dat, of dat uh, weegt naar de goede kant. Maar uh, Ja, het is meer uh, dat, je, dat, je dat wel, weer wel, zien wie ze weer uh, zijn. Ik denk wel dat het management wel met meer overtuiging... het gesprek in kan gaan met uh, eventuele partners. Ja, een prettig voor Vakant uh, Vandaag een prachtige dag natuurlijk. Maar dat betekent weer een heel slechte dag voor Blanco. Want voor het vierde achter en volgende jaar pakken zij... Met toch de breedste, met de meeste mensen in koers. Weer geen titel. Nee, ja, het is een beetje flauw om te zeggen. Misschien zijn ze het ook wel een beetje gewend. Maar uh, ja, wat, wat, wat jammer is, is gewoon dat ze eigenlijk niet uitgaan van eigen kunnen. En uh, ja, ze hebben, uh, ze hebben eigenlijk rekening gehouden met een ander. Terwijl als je 18 man in de ploeg hebt, je hebt uh, eigenlijk de beste renners van Nederland in jouw ploeg zitten. En je gaat dan de koers afstemmen op een ander. Ja, laten we even gaan luisteren naar de ploegleider van Blanco, Erik Dekker.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 Nou, we waren in ieder geval niet in staat om situaties te creëren die, uh, die erg goed... Of ja, op zich was het wel met tanking toen hij wegreed, dat was allemaal goed. Alleen er kwam geen follow-up. Uh, dus ja, dat... Daarachter gebeurde niet veel, bedoel je? Nee, dat klopt. We, we, we konden daar, daarachter nooit een situatie creëren... dat we zonder Terpstra toch met een kelderman of een slachter of een boom zelfs... Uh, uh, uh, ja, dat, we, dat we erachter kwamen. Ja, um, Dekker, ja, hij ja, klinkt plausibel. Maar maar... want ik kan denk je ook van potverdorie... Ze laten het heel veel van, van, van anderen afhangen. Ja, in, in zijn geval ook. Hij, uh, ze neutraliseren inderdaad uh, Terpstraat. Dat was ja. denk ik de, de beste man. En uh, niet om Johnny te kort te doen... maar ik denk, samen met Johnny toch wel uh, de beste mensen in koers. Mm -hmm. Dus ja, die opzet is gelukt om terp, terpstraat te neutraliseren. Maar ja, dat kost je Boom, Slachter en, en Kelderman. En aan de andere kant moet je afvragen... als je nummeriek in de meerderheid bent... dan moet je denk ik vanaf de eerste ontsnapping moet je erbij zitten. En dan kun je het spel uitspelen. En nu is er veel te lang gewacht uh, tot in die finale. Ja, en toen bleek maar waarom gewoon... bepaalt Blanco dan niet zelf de koers? Waarom gaan ze niet wat meer zelf van voren zitten... En en, en leggen ze er per het onderbiddel op. Dat moet toch kunnen in deze ja. samenstelling? Ik, ik, ik denk dat dat inderdaad duidelijker afgesproken had moeten worden. Je hebt te maken met een nationaal kampioenschap. Het is een totaal andere wedstrijd als elke andere koers in het jaar. Want dan stem je je koers... of tenminste dan volg je een, een hele grote groep... in uh, de internationale wielerwereld die eigenlijk beter is. Dus dan stem je je koers daarop af. Ja, en nu rijden ze eigenlijk met redelijk gelijkwaardige renners. En dan moet je dominant zijn. En nou, dat waren ze vandaag niet. Ja. En vakantie wel. Dat is toch uh, uh, opvallend natuurlijk. Ook opvallend, Bago Mollema... Onze hoop voor de Tour, hè? want hij deed het zo goed in Zwitserland. Stapt af. Hoe ja, zorgelijk is dat? Ik, nou, ik denk niet dat het zorgelijk is. Je, je, moet, je moet je voorstellen. Kijk, het, is natuurlijk al, uh, het, het, lijkt, het lijkt ook alweer wat langer geleden. En het is ook alweer een tuur geleden de ronde van Zwitserland. Er zijn natuurlijk een aantal dagen heel diep geweest. En dan, uh, ja, maar de Tour de France is drie weken. Voor mij drie weken lang. Heel diep. Ja, nee, dat is het niet. Kijk, je kunt, je kunt wel elke dag diep gaan en drie weken lang, dan kun je dat niveau ook al vasthouden. Dus als je een, een, een ronde van Zwitserland hebt, dat is geloof ik, uh, geloof ik acht dagen, en je moet mm -hmm. dan op het topniveau een klassement rijden, ja, dan heb je toch, en zeker als je succesvol bent geweest, dan kom je toch thuis. En dan zak je toch even iets terug. Dan okay. zak je toch even iets in de, in de rustmodus. En heeft, denk ik, toch moeite gehad om die omschakeling naar die hardheid weer te maken. Maar ik denk dat als hij wat specifieke trainingen doet, dan, dan moet dat goed zitten. Die basis zal er zijn. Hij is niet ziek, dus het komt vast nee. goed. En hoe zit het met Geesting? Want die viel weer. Moet ja. we ons daar niet ons zorgen over. Gemaakt want ja, een hij valt wel, wel ja. weer. Je kunt wel zeggen, hij kan er natuurlijk niks aan doen, maar ik denk dat die motoriek uh, zijn motoriek niet echt zo goed is, want hij ligt er gewoon vaak bij. Ik denk niet dat daar nu nog veel aan te doen is. Aan de andere kant moet je van, uh, van elk nadeel toch weer omzetten in, in, in, in, een, in een voordeel voor hem, maar het gaat gewoon met hem toch tussen de oren zitten toch? Want je hoort altijd herinneringen uh, dus die goed zijn, die vallen niet. Dat klopt. Maar misschien is het juist wel heel goed dat dit eigenlijk een stuk zoiets van hem is. Kijk, hij heeft al aangegeven: ik ga geen klassement rijden. Maar hij is natuurlijk een renner die altijd klassementen heeft moeten rijden. En misschien door deze val, gezellig, de rip, gaat hij wel zeggen: van na nou, de eerste week laat ik lopen, want het wordt toch niks. En dat geeft hem juist wel een stimulans om in een ontsnapping te zitten in de tweede, derde week. Je lijkt hij... Blanco wel, Ja, je, je ziet er niet de nadeel en voordeel. Precies. Maar dat moet je wel zijn. Ik bedoel, het is, het is, het is een goede sportman. Maar ja. uh, ik denk dat het even anders moet en dat dat misschien dit jaar wel kan. Wij gaan voor de dag successen volgens. Volgende week. Zo so, so is dat. Oké. Okay. Bart, dankjewel. Bart Voskamp. Op naar de Tour. Ik heb er al zin in. Goed. Vandaag was het een bijzondere dag voor Teun de Nooier. De slans beste hockeyer ooit. Misschien wel ter wereld ooit de beste. Zeg je dat goed? Maakt niet uit. U weet wat ik bedoel. Hij speelde vandaag zijn allerlaatste wedstrijd. Vlak voor de finale van de World Hockey League speelde de Nooier in het team van grote Nederlandse sterren zijn afscheidswedstrijd tegen het team van grote internationale hockeynamen. Met andere woorden, het heden en het verleden verzamelen zich vandaag in Rotterdam voor een adieu. Een adieu voor. Ja, einde van de ochtend. Het is echt hondenweer hier in Rotterdam. De regen komt met bakken uit de hemel als het Nederlands hockey elftal het opneemt tegen Nieuw-Zeeland. Inzet de derde plaats. Uh... End of the match Final score. Netherlands 4. New Zealand One. En therefore the Dutch team has won the third place. Nederland wint de wedstrijd. Vrij gemakkelijk, dat wel. En wordt derde. Maar daar gaat het hier vandaag eigenlijk helemaal niet om. Tijdens de wedstrijd druppelt het publiek namelijk steeds meer binnen. Het stadion begint zich langzaam maar zeker te vullen voor ja, dat afscheid. Dat afscheid van die ene man, die andere nummer 14. Sorry, ik spreek geen goed Nederland. Nou, dat geeft niks. Uh, waar kom je vandaan? Ja, we komen van Brussel. Ja, jullie zijn hier duidelijk niet voor uh, voor Thévenard. Oh, jawel ook. Maar in de finale zijn we voor België. I'm from India. So you know what's about to happen uh, this afternoon? I don't know. No. Somebody's going to say goodbye. <laughs> yeah. You know who? No. ja, yeah. uh, yeah, Thévenard. Yeah, yeah. How do people in India think about him? Yeah, he's a very good player. He's the last time uh, going to play in India in, in the league. Dames en heren, jongens en meisjes. Hartelijk welkom bij deze Let's Celebrate Teunwedstrijd. U krijgt van mij alle namen van de spelers en hun rugnummer. Bijzonder tafereel hoor hier vanmiddag. De ja, hele internationale hockeytop. Van wel van nu, ze zijn hier. Grote namen uit het verleden. Maurits Hendricks, Thies Kruijzen, ja, Florian Bovenlanden. Je kan het zo gek niet bedenken, ze zijn er allemaal.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 Nou, je bent toch gewoon één keer, sta je, sta je stil bij uh, van wat voor speler wij afscheid nemen. Niet zomaar één hè? Nee, dat is uh, wat mij betreft wel uh, de beste ooit. Ja, ja. Waarom is dat zo? Waarom is, iedereen zegt het hè, maar waarom is dat nou zo? Uh, Santi Vrijsja zei dat heel mooi in het, uh, in het document wat Mart Smeets maakte. Uh, hij maakt uh, waar wij hockey uh, moeilijk en ingewikkeld maken, maakt hij het simpel. En dat heeft hij zijn hele carrière gedaan. Um, en altijd door, uh, door zelf, zelf voorop te gaan in de strijd. En dat hij dat niveau heeft vastgehouden zijn hele carrière door. Nou, dat, dat is denk ik alleen al uniek. En nogmaals een applaus voor Teun de Noeier. En dan is het zover. Symbolisch of niet, de zon breekt door en de mannen komen het veld op. De helden van toen en de helden van nu. Teun, Teun. Wat een dag. Ja, het is leuk. Ja, dit, zijn, dit zijn de mooiste, mooiste dingen. Hè? De kleedkamer en de uh, tenue aan doen. Elkaar een beetje afzeiken. Hoe gek is dit? Opstelling. Nee, het is gewoon... Uh, maar iedereen vindt het gewoon uh, super om, uh, om elkaar weer te zien. Hè? Na, na, na zoveel tijd. En, uh, ja, we hebben een grote groep Nederlanders die uh, uiteindelijk bijna allemaal konden. Uh, we hebben een mooie wereld, Ja, het is gewoon superleuk. Ja. Het is heel erg leuk. Je bent gewend om je mentaal voor te bereiden op een wedstrijd. Ja, uh, doe dat je dat, dat op een niet, dag als vandaag ook? Dat gaat nu niet lukken. Kriebelt het al? Ja, we gaan aan de warming-up beginnen. Ik weet dat het kriebelt bij Kees Koppelaar en die gaat de warming-up doen, dus uh, ik denk dat ik me zo moet gaan melden. Meneer Kees Koppelaar, hey. dit Hallo. is uh, ja, u als ontdekker van Teun de Nooijer, dat mogen we toch wel stellen. Dit moet een hele bijzondere middag voor u zijn. Nou, dus is uh, inderdaad een hele aparte middag. Ik, ik wil niet zeggen dat ik de ontdekker van Teun de Nooijer ben, want ik denk dat hij zelf zichzelf wel ontdekt had toen al reeds. Ja. Wat zag u toen de tijd in hem? Nou, toen was hij, uh, was hij heel klein. Hij was uh, kop kleiner dan nu, dus hij was 14 jaar. En uh, ja, ik, uh, op dat moment kon je al zien dat hij technisch gezien uh, heel, uh, heel erg goed uit de voeten kon. En uh, vooral uh, met, met bal en steek. De wedstrijd gaat natuurlijk nergens om. Het is meer het plezier, de lol. De stand doet er niet toe. De Nooijer verliest. Het wordt 4-3. De, de Nooijer! Die andere nummer 14 die verloor zijn uh, afscheidswedstrijd ze ook, hè? Ja, met wat, wat dikkere cijfers, geloof ik. Dus wat dat betreft hebben we het goed, uh, goed gedaan. Nou, Ik heb nog één goaltje, uh, goaltje mogen maken. Dus uh, dat was leuk. Maar uh, je coach scoorde tegen? Ja, coach scoorde de winnende. Ja, ja misschien was dat uh, een straf dat ik, uh, dat ik uh, aan het eind van het seizoen vertelde dat ik ook bij Bloemendaal ging, uh, ging stoppen. Er dus zat misschien toch iets dwars. Was het zoals je hoopte dat dat zou zijn? Uh, nou, een beetje, een beetje wel.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 op mij betreft zoals het hoort. Teun de nooier. Hij werd door de Hockeybond vandaag benoemd tot erelid. Direct na zijn carrière. Dat is tot nu toe nog geen enkele keer gebeurd. Tot vandaag. Dus Teun de Nooier. Zometeen nog aandacht voor de Hockey World League met Mark Lammers. Die won met België het toernooi. En dat is opvallend. En we spreken ook nog Johan Wakkie van de Hockeybond. En hem vragen we wat dit toernooi nou toevoegt aan de hockeykalender. Ja, 25 jaar geleden he, was het dat het Nederlands Elftal in voorbereiding was... op dit moment op de finale van het Europees Kampioenschap. Luistert u naar aflevering 13, gemaakt door Robert Meder en Edwin Cornelissen. Het Europees Kampioenschap voetbal van 1988. Het is donderdag 23 juni. Als iemand mij van tevoren had gevraagd... uit hoeveel aflevering dit dagboek zou gaan bestaan had ik alleen maar kunnen hopen op dat aantal dat ik nu bij elkaar heb geschreven. Het dagboek van Ronald Koeman. We staan in de finale. Het gevoel dat loskomt... als je, je je realiseert wat dat werkelijk inhoudt, is moeilijk te omschrijven. Ik denk dat het allemaal pas later komt. Je voelt ook in zo'n toernooi dat je, dat je ook wel steeds sterker wordt. Dat je groeit in het toernooi, zowel individueel als team... Ja, en als je dan dat soort momenten hebt, of zoals een overwinning tegen Engeland, of de overwinning op het laatste moment tegen Ierland. Je schakelt de grote thuisfavoriet uit, ja, dan, dan, dan ben je wel klaar voor zo'n finale. Na dit slopende toernooi en de voorbereiding hebben we nog steeds honger. Het mag nu niet meer fout gaan. Ook dat groeit, maar ja, ik had, we waren natuurlijk ook als PSV-spelers. Hadden we dat seizoen bijna alles gewonnen? We waren kampioen, we hadden de beker gewonnen. We wonnen nog de Europa Cup 1. Dus ja, je, je denkt ook na over het feit dat je, dat je vier grote prijzen in één seizoen kunt halen. die je waarschijnlijk daarna nooit meer haalt. En dat is ook wel gebleken, uiteindelijk. En, en nou, dat geeft nog wel even een laatste duwtje in de goede richting. Denk je al van na natuurlijk. Je ziet jezelf al. Uh... Met de, met de bekers staan, je ziet jezelf al uh, op vakantie gaan met het feit dat je zo'n fantastisch seizoen achter de rug hebt. Ja, dat, uh, dan moet je het alleen nog maar doen. Nou, je hebt altijd wel eens momenten dat je denkt van, uh, laten we niet weer verrast worden door, of door de snelheid of door een counter. Want de Russen konden wel goed voetballen natuurlijk. Ik denk dat ze uh, niet goed... Echt goed gespeeld en het lag ook aan ons in de eerste wedstrijd. Maar in die andere wedstrijd hebben ze ook wel laten zien dat ze verschrikkelijk goed konden counteren met heel veel snelheid. Dus ja, het was wel een gevaarlijke ploeg. Ja, tuurlijk is de spanning, natuurlijk uh, is het druk. Uh, je speelt een finale van de EK en, en daar gaat altijd een portie uh, spanning mee, uh, mee gemoeid. Iedereen op zijn eigen wijze bereidt zich voor op zo'n wedstrijd. Maar natuurlijk toch ook uh, redelijk ervarend met, met, met het spelen van finales. Dus ja, het mag ook weer niet zo zijn dat de spanning te groot is. Nou, ik moet zeggen hoe belangrijk het was, uh, een wedstrijd hoe rustiger ik eigenlijk altijd was als speler. En dus ik bereid me gewoon rustig voor. Uh, de tegenstander krijg je informatie. Je eigen rol binnen je team waar je dan over nadenkt. En, uh, en voor de rest wil je gewoon die wedstrijd winnen. Voor het eerst op een EK werd het Nederlands elftal in het stadion ook aangespoord door een heus dweilorkest. De teletoeters heten het gezelschap, dat Oranje vanaf de halve finales tot grootse daden aanzette. Anno 2013 is het dweilorkest nog altijd actief, maar niet meer in het voetbal. Laten we eens horen of de stadionklassiekers van toen er nog een beetje in zitten. Een klassieke. Uh, wij noemen dat weer bij de klink van de deur, want het heet geloof ik anders. Dus we een keer een stukje? Ja, een stukje doen? Ja. Dat begonnen ja. wij vaak mee. Hè? Ja, ik, ik, ik Kijk, dat zat de sfeer er natuurlijk meteen in. Hè? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Via PSV en Ajax ja. bij uh, Oranje terechtgekomen. Ja. Maar niet het hele toernooi, hè? Nee, nee, nee, inderdaad. De eerste wedstrijd was in Hamburg. In, uh, in juni of zo, geloof ik. Hij speelde allemaal af, hè? Dus meteen de halve finale? En meteen de halve finale, ja. En... Ja, dat mochten we helemaal niet spelen. Dus, maar, hadden we hadden instrumenten onder onze stoelen liggen. En uh, bij de tweede helft konden we, het, konden we het niet meer houden. Dus ik zeg: blazen met die handel. 1, 2, 3. Aan de andere kant van de hek stonden allerlei Duitse. Een plezierkaart, de militair. En dan begon onze man met zijn allerlei collega's op te trommelen om over de hek te klimmen om ons tot bedaren te brengen. Want dat mocht helemaal niet. Hij mocht er niet spelen, dat is heel lullig. Maar ja, dat was iets nieuws, denk ik, voor hem. En toen waren ze ook aan het verliezen, dus ja, dan doet dat toch mee, hè. Eén befaamde klank, dat was die. ta ta ta aanvallen Die kwam. Die was zo niet. En die spelen wij ook niet. Wij hebben alleen de originele. Zal ik die even laten horen? Ja, graag. Goed zo. En dat deed nogal wat daar, hè? Ja, dat kunnen wij niet voorstellen. De eerste keer was dat, uh, ja, het was tegen, tegen Duitsland de halve finale, hè. Ja, ja. En ja, ze stonden op vliezen. En uh, Matthäus en heel de spul allemaal, ja, die, die ageerden tegen de Koeman en de Gullits En Rijkaard en uh, een consorten, ja. En wij mochten daarbij zijn. Oranje had toen... het moeilijk en toen kwam u... Aanvallen! Dat aanvallen werd wel echt iets van jullie, hè? Dat is 100% van ons. Dat hebben we voor het eerst geïntroduceerd in Straatsburg. Dat was ook in 1988 geweest bij Ajax. En toen uh, zei onze, onze zeer getalenteerde trompetist... Goh, en met die, die, die, die, die, die club op uh, televisie met die, met die paarden die achter elkaar aanjagen. Die Indianen en die Cowboys, je hebt we wel een soort van signaal. Zullen we dat eens doen? Maar dan moeten jullie allemaal meedoen allemaal aanvallen zingen. En toen dus zei hij drie keer, dan oh, had hij nog een, nog een soort een afterstukje erbij. Dat hebben we later weggelaten natuurlijk. Maar dat was echt... Het hele plein begon te mee te is. En toen een wedstrijd daarna was, er in Wils, toen durfden wij het niet eens te spelen. Tweede helft pas. En wij zaten in een hartstikke mooi vak. En onverstaanbaar het hele vak deed meteen mee. En toen zeiden we, jongens, dit is het. Na die overwinning op Duitsland hè, uh, hebben jullie in de stad ook nog wel muziek gemaakt, toch? Om nog wat zout in den wonden te wrijven. Ja, <laughs> ja, ja we hebben op een rotonde staan spelen. Dat er een Duitse helikopter met, met de politie. met hele zware schijnwerpers boven ons kwam hangen. Maar alles, alles leuk, want het is gewoon één groot feestje. en een paar duizend Nederlandse supporters achter je aan. Ja, duidelijk. Dat was in Hamburg. We waren heel bang in Hamburg. op de Heide noemen wij dat maar in zo'n laag vlak. Er stonden misschien wel 500 politiewagens, toestanden, weet ik veel. En dan liepen wij naar de bus, was was verlopen. En toen zagen we die politieagenten allemaal staan. Dat hadden wij al gewonnen natuurlijk. En toen wij op de knieën... Zo een taak, zo wunderschön wie houten. Dat was schitterend. Ja, serieus hè? Dat was echt. Ja, die rotgeintjes kent hem wel hè? Dat was: uh, Ik heb u lief mijn, mijn, mijn ja, ja, ja, ja, lief, mijn Nederland. Ja, belang. Ja, ik heb u lief, mijn Nederland. En die speelden en jullie dus ook daar? daar in... ja, zeker na, na elke wedstrijd. Ja, eerst het helmus, zo, de laatste minuut zo. En dan daarna: Ik heb u lief, mijn Nederland. Ja, ja, ja, ja. God, uh, je, bent toch, je bent toch geen Spanjaard, kom op. En... Toen kwam de finale in München tegen Rusland. Met een gouden goal van Van Basten. Kun je je wat je voorstellen? Helemaal achter en rechts in die hoek. En wij zaten op de lijn van die goal. Dus geef het, ja. En was meteen knallen met de muziek erin. En alleen de supporters zongen met ons mee. Ja. Ja? Weet je nog welk nummer er toen gespeeld werd... bij die 2-0 van Van Basten in die finale? Ole, olé, olé, olé. olé. Nou, laat maar horen. De <tijd> Het succes van de teletoeters ging zo ver dat jullie zelfs bij de rondvaart in de Amsterdamse krachten van de partij waren. Wij spelen maar twee nummers. Aanvallen en olé olé. Want er kwam de volgende brug. Dus aanvallen en En dus we hebben heel die reis, bijna heel de van alleen maar twee of drie nummers gespeeld. Op een gegeven moment val je terug op iets wat makkelijk is, want dan ben je lippen kapot. Schitterende tijd. Ja, ja. Ja, prachtig. Aflevering 13. Morgen nummer 14. Dan het dagboek van Ronald Koeman en het beroemde boekje van Jan Reker. Nu eerst Tracy Chapman. You get I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better.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 You'll cruise and entertain ourselves still ain't got a ja, all Now work in the market as a checkout girl I know things will get better You'll find work and now get promoted will move out of the shelter Buy a big house and live in the suburb Uit Dat prachtig jaar in 1988 Tracy Chapman the first car er moesten shootouts aan te pas komen en daarin waren de Belgen het sterkst. Onze Zuiderburen hebben de Hockey World League gewonnen... en waren in de finale te sterk voor notabene regerend wereldkampioen Australië. Een grote verrassing, alhoewel België de laatste jaren natuurlijk wel al op de deur klopt.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 We hebben er nu eentje en we zullen de volgende maar eens Nederland gaan aflossen. Nee. Een met een knipoog naar het WK volgend jaar? Nee, ja, je moet uh, beide benen op de grond blijven en, uh, en, en je weet dat gewoon de top heel, uh, heel sterk is. En, uh, je ziet ook in deze wedstrijd gaat op en af, uh, allebei even goed. Maar ook Nederland is weer goed, Nederland was hier maar met een half team. Als ze dadelijk compleet zijn, is Nederland uh, weer een van de kandidaten om te winnen. Waar heb je het meest aan moeten werken toen je daar kwam in België? Nou niet zoveel. want alles stond eigenlijk al. Hè. Er stond een begeleiding die al vier jaar met het team gewerkt heeft. Uh, Jeroen Dormee uh, speelt ook al twee, drie jaar met uh, dit team als coach uh, mee. Dus uh, ik heb niet zoveel over te doen, ik heb alleen het vertrouwen moeten creëren en proberen te laten zien waar ze goed in zijn in plaats van waar ze niet zo goed in zijn. Heb je ze dus ook uitgelegd hoe je finales kunt winnen? Want jij weet dat als geen ander. Ja, maar daar heb ik ook een mental coach voor, die uh, sportpsycholoog uit België, een hele goede chef Brouwers, die samen met mij ervoor zorgt dat ze er allemaal ook echt in geloven en het lef hebben om die wedstrijd te spelen. Ja. En als je nou kijkt naar je ploeg en je hoort ze op de achtergrond. Ja, ze hebben het verdiend, hè, zou je zeggen. Ja, ik vond ook in de wedstrijd, deze wedstrijd ook, we hebben toch veel, uh, veel gedomineerd ook nog wel in de wedstrijd tegen Australië. En uh, ja, wat de ongelukkige video veel kritiek gekregen. Maar goed, uh, uiteindelijk uh, trekken we het toch over het eind. En ja, die shoot is natuurlijk uh, een mooi spektakel. Hoe mooi is dit, Mark, als je dit vergelijkt met de Nederlandse vrouwenploeg, een paar jaar geleden? Ja, maar de dames won je Olympisch goud en de, dit is de World League de derde ronde, dus dat, dat, dat is dan wel een groot verschil. Maar je moet ooit beginnen natuurlijk. Ja, dat wel. Dat wel. Nee, ik ben ook heel uh, trots op uh, dit team, maar nogmaals, ik heb een hele kleine bijdrage gehad aan, aan dit, want ik ben pas acht maanden uh, bij het team. Uh, de credits moet naar de hockeybond en naar de, de spelers en naar de staf die al uh, jaren met dit team werken. Moet Nederland nu gaan oppassen? Nou ja, de, dat moest voor het toernooi al, uh, je moet altijd scherp blijven en uh, ik denk dat het goed is dat er weer een kandidaat bij komt, maar nogmaals, uh, we hebben nog een lange weg te gaan en uh, ja we zijn gekwalificeerd voor twee k dus volgend jaar proberen het weer uh, goed te doen. Ja, want vroeger waren Nederland-België wedstrijden om half acht woensdagavond in Lier. Ja, nee, nu niet. Nu zijn het uh, misschien wel half finale of finales. Well, dus Mark Lammers Nederland werd eerder op de dag derde oranje won de om het brons met 4-1 van Nieuw-Zeeland. Ja, de Hockey World League in Rotterdam, dat is een nieuw toernooi. U werd inmiddels in het leven geroepen om elk land uh, de hockey, in ieder geval het hockey, de kans te geven om ze te kunnen plaatsen voor grote toernooien. Het ging afgelopen week om kwalificatie voor de WK in 2014, in Den Haag natuurlijk. Een, een nieuw systeem in de hockeywereld. En dat is even wennen voor iedereen. Misschien ook met John, voor Johan Wakkie, de directeur van de Nederlandse Hockeybond. Goedenavond. Goedenavond. Uh, was het voor u wennen? Ja, wel wennen. Maar wel een, een, uh, als je op lange termijn kijkt. Een event wat in ieder geval gelukkig voor de sport. Uh, van onderaf uh, in de piramide begint. En uh, voor het eerst dat we nu landen krijgen. Die je eigenlijk normaal niet zo gauw in een uh, event tegen gaat komen. Ja. Maar laten we even met, met het mooie nieuws beginnen. Denk ik, het mooie nieuws voor de hockeywereld, dat België dit toernooi wint. Absoluut. Toch? En België was natuurlijk al op weg als bij we bijna Olympische spelen en is nu op weg naar die top 4 of top drie en je kan kijken. Maar het belangrijkste eigenlijk is dat niet verleden de landen in Europa, maar de landen buiten Europa goed gaan worden, want we zijn gewend dat in Europa we altijd wel goed zijn met uh, Engeland, Duitsland, Nederland, België nu erbij en Spanje iets daarvoor. En we willen juist bereiken dat de buiten Europa het hockey uh, sterker wordt. Want iedereen weet en leest mee dat we natuurlijk heel graag hebben bereikt. dat Afrika, Zuid-Amerika, dus dat daar ook wat meer hockey gaat komen. En dat wordt natuurlijk ook door andere mensen goed bekeken. Ja, nou uh, is er natuurlijk veel kritiek geweest op dit toernooi. Uh, het doel bijvoorbeeld, uh, de tijdstip publieke belangstelling, opzet van uh, het toernooi. Ja. Uh, ja. Uh, heeft u gemerkt dat veel mensen niet precies wisten wat ze hier nou mee aan moesten? Ja, dat wel. En dat is natuurlijk ook een beetje het probleem dat je een toernooi hebt wat keurig gewoon uitgelegd wordt als een derde ronde, wat aan het eind van de finale ronde gaat leiden. Wat wij noemen vroeger de, de Champions Trophy. Mm -hmm. En ik denk dat ook iedereen had gezegd: uh, van als je nou de Champions Trophy nieuwe stijl had genoemd, dat het iets makkelijk geweest is. Dat je begint en dat je nog steeds de top acht landen aan het einde hebt. Nou, door die nieuwe naamgeving is iedereen een beetje een verwarring. Nou, je zou kunnen zeggen, een sterk merk moet je die gaan veranderen, dus dat is wel een beetje de zorg voor de uitstraling. En het tweede is dat je kwalificatie WK er ook aan komt, want dat vond hij heel ieder geval. Ja, en, en, en natuurlijk dat, dat je dus met één wedstrijd winnen, namelijk de kwartfinale, het WK kon bereiken. Nou ja, maar dat, dat is een beetje verkeerd gebracht, want was zoals Mark Lammers het knap heeft gedaan met de eerste wedstrijd van België winnen van Australië, zo hoog mogelijk in je pool eindigen, dan speel je tegen de nummer 4 van die andere pool. En in het algemeen win je die. Dus je moet niet alleen één wedstrijd spelen, je moet ook de, je pool ook goed spelen. Dus Jawel, dat is een beetje onderschat. Uiteindelijk is natuurlijk wel de spanning een beetje weg uit, uit, uit die eerste pool, hè? die eerste poolfase. Nou ja, die poolfase is belangrijk, omdat, die kwartsginaal is wel belangrijk, maar die, om eerst te worden je pool was ook belangrijk. Dus de eerste drie wedstrijden, en daar was Australië een beetje pissig, want die verloren van België, en die schrok opeens dat ze misschien wel eens een zware kwartfinale zou ook zijn. Dus je moest een beetje naar eigen spullen krijgen. Ja, en, en dan, dan zijn er uh, finales gespeeld. Gisteren bij de vrouwen, uh, ja. vandaag bij de mannen. Ja. Terwijl er nog een finale ronde aankomt... Ja. Uh, waar die landen in de finale alweer voor waren geplaatst. Ja. Dat is toch een beetje onhandig, meneer Wakkie? Nee, dat is niet waar. Want als je, dat is waar, als je tegenwezen maar iedereen die in het, uh, het stadion zit vindt het wel leuk... Dat er een finale is waar ook nog een prijs aan verbonden is. Dat er na een, een ronde komt, dat is wel waar, dat is allemaal theoretisch. Maar die mensen vonden wel het wel mooi, zoals vandaag ook, dat er gewoon een finale was. Ja, maar ja, hey, het is niet de finale. Nee, dat maakt niet uit. Als je op een toernooi zit, vind je het wel leuk dat er een finale achter de wedstrijd is. Oké, okay. ja goed. Dan was ja, er je, nog... Ja, dat er... is misschien geen regeling, op, maar als je op een toernooi zit, waar je zit, wil je ook graag van die acht ook de beste zien. Ja, oké. Okay, okay. Je zou ook kunnen denken, ja, het is maar een tussenronde. Je zal bij de Confederation Cup ook heel erg zo spelen. Ja, nou ja, daar zitten uh, heel veel haken ook weer aan natuurlijk. Hè? <laughs> Ik bedoel, uh, maar la laten we even bij de deze World Hockey League blijven. Um, ja. Het gaat ook kwalificatie voor de WK, dat is natuurlijk ja. heel belangrijk. Uh, Nederland was ja. al geplaatst. Als er nou zo meteen een land continentaal kampioen wordt, is er weer de mogelijkheid dat nummer 4 of 5 ook nog naar het WK gaat. Ja, ja Dat zijn toch ook weer wat onduidelijke bepalingen? Ja, maar goed, daar ga ik gelukkig zelf niet over. Ik ben van de uitvoerder van dit toernooi. Ja, nu denkt u, en, nu wordt het mij te nee, heet onder de voeten. Nee, helemaal niet. Ik heb het al vijf keer uitgelegd. Ja. Ik, ik snap ook heel goed dat mensen dat ingewikkeld vinden. En eh, dat je niet, niet vandaag precies weet of nummer nummer 5 komt. Maar je weet wel dat het 1, 2, 3 gaat. Ja. En dat was de afspraak van dit toernooi. Dus men wist bij dit toernooi dat nummer 1, 2, 3 die gaan naar de WK. En het zou kunnen zijn nou, dat alle continentale kampioenschappen achter de rug zijn zo eindelijk over dat nog een land vier of vijf er zou kunnen komen. Ja. Omdat de kampioen Azië als plaats is onze kampioen van Europa. Dat is wakker. Dat is misschien niet ja. uh, allemaal goed uitlegbaar. Uh, Albert Al, het is duidelijk uh, ook wel uh, wat ik bedoel. Uh, hè, en ik, ik, ik denk dat ik namens veel mensen spreek... die dan denken, ja, Potverdorie, het is zo moeilijk. Uh, hou het zo simpel, dan snapt iedereen het? En dan zie je bijvoorbeeld. Dan is wellicht de publieke belangstelling wel wat groter. Nou, die publieke belangstelling had ook andere redenen. Want ja? wij, zitten, wij hebben dit toernooi georganiseerd. Even misschien goed uitleggen. We hebben het beneden ingekocht voor het WK in 2014. Want ons werd gevraagd of wij een paar events wilden organiseren. Onder andere dit nieuwe toernooi. En dat hebben we gedaan. Ook om de FIA te steunen in deze nieuw project. Dat is een beetje de rol van Holland. En in de periode dat het eigenlijk ons niet goed uitkomt, want we waren nog net niet klaar voor de competitie. En we willen de spelers eigenlijk rust gaan geven naar de niet spelen. Dus we ja. kozen een periode die voor Nederlandse begrippen niet gunstig is, want de club zijn opwezen met hun tenorie, kampioenschappen. Dus je zei, jongens, dit is niet de periode om naar een kampioenschap te kijken. Maar we wilden de spelers na dit toernooi eigenlijk hun rust geven voordat ze naar het EK zouden gaan. Dus we kozen voor de spelers, niet zozeer voor het publiek, vind ik een beetje raar, maar we kozen wel voor de bedrijfsleden, de mensen die daar volgens jaar zeggen dat het EK ja. is belangrijk en ik wil eens kijken hoe dat gaat lopen en daar heb ik veel gehad. De hockeyers zijn zelf nog aan het hockeyen en daarom kwamen ze niet naar, naar Rotterdam. Uh, maar, maar ik begrijp wel, het is wel een uh, fors verlies geleden voor de organisatie. Nou, dat weet ik nu nog niet, maar mijn inschatting is dat we uh, twee ton gaan toeleggen op dit ja. toernooi. Dat doen we eigenlijk normaal nooit. Maar ik denk dat ik dat ruimteschotens terughaal bij het WK volgend jaar. Want als ik zie hoe het bedrijfsleven weer een beetje opveert... en heel graag bij dit WK gaat komen, zoals in 98, dan maak ik me niet zoveel zorgen. Um, nou goed, uh, u ziet allemaal lichtpuntjes. Het moet misschien nog wat duidelijker worden. Uh, de toernooi moet de tijd krijgen, zegt u, en ja. moet groeien? Ja, ik denk dat over twee jaar dat jullie ook uh, met dit, uh, de, al deze vragen die de EVA mee meeneemt... Een kwalificatietoernooi, Olympische Spelen gaan krijgen, waar wij ook aan mee moeten doen. Ik sluit niet uit dat ik er weer voor ga. En dat het toernooi dan vrij helder is. En dat je heel erg hoop dat Nederland naar de Olympische Spelen gaat. En misschien de Belgen ook wel. Hartstikke mooi. Uh, Daar zijn we er weer bij. Meer Wakkie, okay. dank u wel. Johan Wakkie, directeur van de Nederlandse Hockeybond, was dat. Op de slodag van het CHIO in Rotterdam deden 50 springeruiters een gooi naar de zegen... in de Grand Prix Port of Rotterdam. Onder hen Jeroen Dubbeldam met zijn paard Toetasja. Voor de combinatie kwamen de spelers van Londen nog te vroeg. Maar sindsdien is de opwaartse lijn ingezet. En dus aast de Dubbeldam op de medailles. Het Twee maakt een terugblik op de dag van het kletsnatte Kralingse bos. De weersverwachting op de smartphone belooft al niet veel goeds. Rotterdam, regenbuien, en dat is er dan ook aan af te zien in het Kralingse bos. Plassen, modder, drek. Ja, als ik hier wil, zou ik even dat pad daar nemen in verband met de modder? En bij de stentjes, de chique botjassen die je kan kopen, helemaal in plastic verpakt. Zo'n drie kwartier voor de wedstrijd, dan is het altijd een bonte stoet van mensen in de piste. Die zijn passen aan het tellen, kijk hoe ze de hindernissen het beste kunnen nemen. En dan zien we dan ook de parcoursbouwer. Ja, meneer, we kennen de weersomstandigheden dus hier. Uh, uh, wat betekent dat voor de pisten? We hebben vanochtend uh, veel regen gehad. Dat uh, lost zich nu op. Uh, over het algemeen is het zo dat we een hele goede bodem hebben. Dus de bodem blijft in uh, excellente vorm om te springen voor de paarden. En paarden zijn buitendieren, dus hebben we een regen minder last. Meeste uh, zelf heb ik zorgen voor de wind, omdat uh, we toch vrij... Uh, we hebben in sommige hindernissen wat lichte planken. En die gaan dan uh, meewaaien, wat wakkelen. En dat is natuurlijk niet fijn voor een paard dat ze naar hinders toe loopt. Precies. Want ik keek al even bij die inrijbak, daar zag je wel wat uh, plassen staan, maar hier niet hè. Nee, hier is, is een volledig gedraineerde bodem. En uh, heel veel concoursen zouden met zo'n als vanochtend uh, eigenlijk niet mogelijk zijn. Maar hier is eigenlijk onder alle weersomstandigheden kunnen rijden. Zo zal het in Rotterdam, dus vooral de wind zijn die enige invloed kan hebben. Niet zozeer de regen, want het blijft droog tijdens de wedstrijd. Dat was uh, bondscoach op Ehrens. Drie weken geleden wel anders. Hè, toen jullie een wedstrijd hadden in Sankt Gallen. Want wat gebeurde daar? Ja, daar was in het voorafgaande. Ook al zoveel water gevallen dat de bodem eigenlijk niet meer. Uh, ja, dat ging niet meer. En uh, dat is ook na de rand gebleken dat ook de laatste twee dagen gewoon ook gecanceld werden. Dat is het probleem op gras. Als je dat niet top voor elkaar hebt en je hebt heel veel regen, dan is het gewoon heel moeilijk. Daarvan dus geen sprake in Rotterdam. Dames en heren. Het bestuur en de organisatie van het CHJ Rotterdam. Het hierbij alle gasten. En in het bijzonder koning Willem Alexander en zijn familie. Van harte welkom bij de 65ste e van het CHO Rotterdam. Waar een eerlijke strijd gehouden kan worden met twee Nederlanders in de barage. Gertjon Brugink bijvoorbeeld. Maar die redde uiteindelijk niet, een podiumplaats. Omdat hij met een wel heel opmerkelijk soort materiaalpech te maken krijgt. Ik wil rechtsom door draaien en ik knap mijn teugel af. En, en ik heb net gekeken, het is ja, verse breuk. En, en dat, ja, dat geeft zo op. Ooit eerder meegemaakt zoiets? Nooit. En nu ben ik eigenlijk juist bang voor dat dit gebeurt. En dan nou, vooral nu net een grote prijs van Rotterdam. In de branche, ik zeg niet dat ik kans had op de eerste plaats. Maar ik had al graag vooraan bij willen staan. En niet op deze manier willen eindigen. Ja. Dan knap je teugel. En wat denk jij dan als je daar zit? Ik denk dat is de eerste. En toen zag ik dat de teugel schud was. En toen wou ik het vastpakken. Het was te kort. En... Uh, rem had ik ook zo niet om wat te doen. En ik had de stelsprong in het vizier. Dus ik denk, ja, rem kon ik niet naar toe. en galoppeerde naartoe. En kreeg ik daar een fout. Nou, ja, als hij daarover was gesprongen de laatste... Ik had een linker stuur, dus er was ook een link linker bocht. En ik galoppeerde naar de laatste toe. Ik, ja, het gebeurt. <laughs> het is een wonder eigenlijk dat je, die, dat je de rit voltooid. <hijf> ik heb hem goed beëindigd. <laughs> <hijf> <hijf> Dit is een wat hier gebeurt aan en heren. En dan de beste Nederlander in het algemeen klassement. Jeroen Dubbeldam, vierde woordteam, met Utasha, zijn paard. En daar zijn de felicitaties. Goed is het? Super, uw paard. Ja, super. Paard. super. Ja, super hè? Ook voor het paard. Mooi, hè? Super, of niet? Zo'n prestaties uh, doe je met z'n tweeën. Het is een uh, teamsport. Terwijl je wel heel individueel bezig bent voor jezelf. Maar je bent uh, natuurlijk als team bezig met je paard. Dus het is een, gewoon een teamsport wat we eigenlijk doen. En uh, ja, ze, ze is in een uh, super vorm. En uh, we zijn uh, het helemaal met elkaar eens op het moment. Het is ook uh, vrij belangrijk. Nee, we vertrouwen elkaar. En ook van de winter heeft ze, uh, heeft ze wereldbekers gewonnen. Kort geleden won ze nog de grote prijs van Gelderland. Het is dus eigenlijk een gestage lijn omhoog geweest met haar. Ja, ze, zo kun je het zeker zeggen. En, uh, dat het paard goed was en uh, goed is, dat, dat heeft ze voor de tijd al bewezen. Maar ze heeft natuurlijk iets een, een moeilijke periode achter de rug gehad. Ja, maar, moeilijke... Waarin zat om dat? Nou ja, ze heeft natuurlijk in de combinatie sprongen af en toe wat, wat, uh, wat, wat zware crashes gehad. Waardoor ze het vertrouwen kwijt is geraakt. En uh, ja, dat is een heel sensibel en een heel voorzichtige merrie. En dan, uh, dan duurt dat toch lang uh, om dat vertrouwen weer helemaal top in orde te krijgen. Maar goed, het is dus een heel proces geweest om dat vertrouwen terug te krijgen. Hoe doe je dat eigenlijk? Ja, hoe doe je zoiets? Dat is... <lacht> het geheim van de smit, hè? Nou ja, je probeert uh, één te worden met je paard en, en het gaat erom dat, zij, uh, dat ze het kan, dat weten we. En het gaat erom dat zij uh, mij vertrouwt dat ik haar zodanig bij de sprongen uh, breng dat ze zich geen zorgen hoeft te maken dat ik, uh, dat ik haar verkeerd breng. Dus nu is de vorm er, het vertrouwen is er en uh, ben je vastbesloten om ja, de toekomst in te gaan met Uttarsje? Ik rijd wedstrijd voor wedstrijd en uh, ik, ik heb uh, me voorgenomen om bij haar de boel niet te forceren en er geen druk op te leggen. Dus ik rij gewoon wedstrijd voor wedstrijd en dan zien we wel waar we eindigen. Ja, dat is heel behoudend eigenlijk. Ja, maar vorig jaar uh, had ik heel veel uh, verwachting en hoop en uh, uitspraken doen. En uh, dat uh, laat ik liever even achterwege. Schade en schande wijzer worden. Ja, zo is het. Veel ervaring heeft hij natuurlijk. Jeroen Dubbeldam, hij deed mee met Utasha aan het CHIO in Rotterdam... in het Kralingse Bos, de Nederlandse kampioenschap. Uh, wielrennen, tennis, rosmalen. Opmerkelijke volleybalset tussen Nederland en Portugal. Dit was de sport dit weekend op Radio 1. En daar gaat hij inderdaad. Johnny Hoogland met de demarrage. Johnny Hogeland die probeert Sebastian Langeveld los te rijden. Hoogerland is ontketend. Johnny vliegt. Johnny uit uh, Ierseke. Het publiek gaat inmiddels staan hier op de tribune. En Hoogerland begint dan zo langzamerhand aan die beklimming. Hij is op weg naar uh, toch wel de mooiste overwinning in zijn loopbaan. De Nederlandse trui, de kampioenstrui. We kunnen hem gaan zien straks in de Tour de France. En de poesje, het is het doelpunt. Jawel, hij gaat erin. Het is niet Julia Müller, maar Janne Müller-Wieland die de bal achter George Zondro poest. En zo is het hier 1-1. De service is in, maar de return is nog veel beter van Mahu, een winnende return. En hij breekt onmiddellijk. En Via Rauwerding gaat de bal uit. 26-26. En daarmee komt Portugal dus weer op gelijke hoogte. 27-27. Weer een punt voor Portugal, 28-28 en zo gaat die bal buiten de lijnen, 31-31. Portugal heeft een proefvlucht geboekt vanavond voor half 7, dus als we zo doorgaan, dan gaan ze die waarschijnlijk niet halen. En dan is ze Nederlands kampioen en dan was uh, er toch een...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 6-3 en 6-4. Mooie overwinning voor de Fransman Nicolas Mahut. Ik ben er weer en daar ben ik. Uh, misschien wel beter dan ooit kom ik terug. En, uh, ja, om die drie weken naartoe te rijden met de rode-blauwe trui uh, is al een kleine dromen. Volgende week, zaterdag, staat hij aan de start met zijn rode-blauwe trui. In Corsica voor de honderdste Tour de France. Johnny Hogeland was dat bijna het einde van uh, langs de langslijn. Kan u melden dat Jan Kromkamp per direct stopt met voetballen? 32-jarige verdediger stond nog onder contract bij de Eagles, maar heeft in goed overleg met de leiding van de Kersverse eredivisieclub besloten om niet meer aan het nieuwe seizoen te beginnen. Kromkamp begon zijn profcarrière ook bij de Eagles, brak door bij AZ via Villa, via Villarreal en Liverpool kwam hij bij PSV Terecht. En uiteindelijk keerde hij weer terug in Deventer... maar hij speelde maar weinig het afgelopen seizoen vanwege blessures. Kronkamp speelde elf keer voor het Nederlands elftal. Twee uitslagen nog uit de Confederations Cup. Nigeria-Spanje 0-3. En de Tahiti eh, verlies met 8-0 van Uruguay. Uruguay en Spanje door. Zometeen het oog met John Jans van Galen. Veel plezier erbij en nog een hele fijne avond. Dag.